Vanochtend in het oosten en noordoosten zonnig, in de rest van het land bewolkt, vanmiddag overal bewolkt. In het zuidoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 12 graden aan zee en 16 graden in het binnenland. Morgen veel stapelwolken, maar in het weekend vrij zonnig. Het wordt elke dag iets warmer. Dit was het NMS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. In Sirke Sandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Sirke Sandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Ja, we zitten op het Gasthuisplein en uh, er zijn wat, uh, op het laatste moment wat wijzigingen doorgevoerd. Ja, nou ja, dat uh, kom je wel eens tegen technische probleempjes en dan, uh, dan moet je het maar snel anders doen. Ja, nou we hebben een hele mooie backup locatie op het Gasthuisplein, dus mensen die uh, zouden komen vandaag. We zitten dus niet in Hotel Hoogland, maar op het Gasthuisplein in de studio van ZFM. Van ZFM. Het wordt een drukke dag, dus uh, veel mensen moeten deze kant uitkomen, Cor. Uh, in ieder geval... Uh, we hebben het team hier met uh, als gast uh, vrouwen uh, Yvonne Roosendaal en Betty van Voorst. Die uh, ontvangen de mensen hier en, en wijzen ze de juiste plek. Zoals u al hebt gehoord uh, kort draaien en Donderdag hebben voor uh, de presentatie. We hebben nu zelfs de luxe van drie gastvrouwen, dat zie je, die van de leden ook binnenkomen. Ja, die, uh, die hebben we even gezorgd. en die zullen denken van wat krijgen we nu? Het was toch in Hotel Hoogland? Ja, ja, ja. ja. Uh, in ieder geval het programma van uh, vandaag, Cor. Uh, we beginnen straks... Uh... Met het onderwerp de nieuwe kitesurflocaties, want de gemeente heeft daar wat in gehusteld om een aantal redenen. En daarvoor is al aangeschoven en gaan we straks praten met Patrick Lespinas, zo goed uitgesproken Patrick. Oké, okay, dankjewel. Uh... Om zo tien over half elf uh, komt Roy van Buringen en die gaat uh, alles vertellen over twee evenementen die hij uh, gaat organiseren. Dat is uh, het skate-event en het uh, kunstfestijn. Kort, wat gaan we nog verder doen uh, in de tweede uur? Nou, in de tweede uur dan gaan we praten met uh, Gert van Kuik. Gert van Kuik die, uh, gaat over het centrum management. En we gaan kijken in hoeverre de, de, het, het centrum dus verbeterd kan worden met het waar we ja. dan iets... Uh, nou, hij gaat er precies alles over vertellen. Be beter gebruik maken, denk ik, ja. van het uh, centrum. En uh, na Gert uh, vullen wij uh, de tijd in met... Uh, want er staat nogal wat te wachten aan evenementen en activiteiten in Zandvoort. Leuke dingen ook. Ja, een, ja, een heleboel hele leuke dingen. dingen. Daar, uh, daar gaan we over praten. En we sluiten af, Cor, met... Uh, we schrijven af met Patrick van Kessel. Ja. Patrick van Kessel, de meeste mensen kennen hem van een uh, hele leuke band die uh, nou, toch wel wat publiek trekt. Ja. En nou heeft hij dus vorig jaar op Koninginnedag, heeft hij het idee gekregen om weer een nieuw liedje te maken over Zandvoort. Ja. Nou, en dat heet Parel aan de Zee. Ja, het parellied. Ik Wil een parel. parel. <laughs> dat zal hem wel niet zijn denk ik. Dat zal denk niet ik. zijn, nee. ja. Ik zal we eerst naar muziekje gaan en dan gaan we daarna verder praten Ja, met we Petty. moeten eventjes volpraten, want ja, ik heb natuurlijk een filmpje ingepakt. gepakt, even snel. En uh, ja. als jij nu even praat, zoek ik even het juiste deur op. Ja, ja. Nou ja, we gaan uh, na deze uitzending, overigens van 12 tot 1, uh, gaan we naar Oud Zandvoort toe. Waar Pieter Jouwstra in zijn uitzending een onderwerp uh, telkens uh, neemt. Uh, het onderwerp van vandaag is, heb ik horen zeggen, het ziekenhuis van Zandvoort. Ik kan me daar niet zoveel van herinneren. Maar het schijnt dat wij op de Brede Rode Straten uh, een ziekenhuis hebben gehad ooit in Zandvoort. Uh, wat ze daar deden en voor wat voor soort patiënten, dat, uh, dat weten we niet. Maar Cor, jij weet er misschien uh, ietsje meer, want jij werkt ook mee aan die uitzending. Ja, ik werk inderdaad mee aan die uitzending. En het, uh, het is zo dat uh, we hebben hier in Zandvoort Volkert Bloemen. Volkert Bloemen die uh, schrijft allerlei hele leuke artikelen over de geschiedenis van Zandvoort. En die is dus achtergekomen dat we in Zandvoort ook een ziekenhuis hebben gehad. En het ziekenhuis, dat ziekenhuis staat centraal in de uitzending tussen 12 en 1. Nou, En speciaal voor die uitzending had ik een nummer uitgezocht. Dat gaan we nu maar even draaien dan. Ja, doe maar.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 ...en dat was uh, Bonnie Clair ...met uh, een bekende presentator. Weet je wie dat was? Uh, als ja, Dr. Bernard. Uh, ja, Roy Brand... ...of uh, ja. Ron Brandt. Ron Brandstede, ja. ja allemaal ja, Roy's ja. rondlopen. Allemaal Roy's, Roy's. <laughs> maar uh, Ron Brandstede, ja, dat hoorde ik uh, even ertussendoor. Ja, maar zijn mooie, zware, donkere stem... Ja. ...als Dr. Bernhard. Ja. <laughs> Dr. Bernard. Goed, maar ondertussen is aangeschoven... ...Patrick Lespinas. Nogmaals, welkom Patrick. Eh... Uh, en we gaan praten over uh, kitesurfen en misschien nog wel meer sporten die daaraan verwant zijn. Dat is dan ook meteen de eerste vraag. Gaan we echt alleen over kitesurfen praten Zo in de plekken waar dat mag? Of, of worden er nog andere takken van dezelfde soort surfsport? Uh... Nee, voornamelijk kitesurfing. Dat om, de gemeente heeft ons een, een, een kiteszone vrijgemaakt. En, en het gaat voornamelijk over uh, een kiteszone uh, waar, waar we mogen... Uh, uh, yeah. Ja, ja. Patrick, wat is jouw functie erin? binnen de keitzon? Eh, ja. nou, ik ben een gebruiker van deze keitzon, net als iedereen. Het is niet een. Uh, ik ben eigenaar van Paul 69 strand bij Wionia. Ja, okay. um, Wij zijn zelfs kitesurfers en wij, wij zijn zeg maar, de initiatiefnemers voor het aanvragen van de keitzon. Maar verder, uh, de keitzon is een uh, openbare keitzon voor uh, geheel zandvoort, net als um, de aanvraag andere drie uh, keitzones. Deze is wel bijzonder, omdat wij hebben het uh, gezamenlijk... ...met alle vijf... Uh, ...pachters op het Naakstrand... Uh, ...zijn er akkoord mee ingegaan gegaan. En... Uh, ja, alle vijf hebben wel een... ...een, een, een zeggen over of het... Uh, ...wel goed loopt of niet goed loopt. Want het is nieuw voor... Uh, ...voor dit stukje strand. Ja, want je, je zegt andere zones... ...er zijn in Zandvoort nog meerdere zones... ...op het ja, strand. Ja, Zandvoort heeft nu... ...inmiddels uh, vier kai het is één bij de huisjes. Die is gesplitst in twee eigenlijk. En het begin voor de huisjes... ...aan het uh, noorden en aan het einde en het zuiden. Eén oh, ja. uh, zoon in twee gesplit. Dan heb je de spot. Ja. En dan heb je uh, de zaalvereniging. Ja. En sinds kort, uh, sinds dit jaar... Uh, ...het nee. ja. ja. De, en de gemeente heeft het allemaal... Uh, ...zo uh, georganiseerd... ...dat ook de baders... Dus de mensen die willen zwemmen, uh, veilig kunnen zwemmen. Kan dat ook bij jullie aan de zuidkant, aan het Naakstrand? Ja, nou, de bedoeling is dat uh, binnen de, de, de 100 meter waar de kijdzone is uh, gemarkeerd, daar mogen geen zwemmers komen. Oké. Okay. Okay, nou, kijdsurfers gebruiken deze 100 meter om te uh, veilig kunnen starten en landen. Aan zij op het water, uiteraard gebruik je. Het de hele kustlijn, maar je moet wel weg blijven van de zwimmers. Van, van en dat is waar wij willen ook heel erg op het tent zijn. Vandaar uh, uh, gaan wij ook een proef gaan doen met hesjes. Dus alle keiters die willen uh, bij ons komen kijken, moeten een, een hesje dragen. De, het voordeel van deze hesjes is dat iedere krijgt een nummer uh, als een andere uh, strandpachter of een gast uh, ziet een keiter uh, uh, vervelend aan het doen... ...of niet aan de, de, de veiligheidsregels, de lokale huisregels, is dus aanhoudt... Uh, ...hij kan aangesproken worden, op uh, uh, deze manier kan hij identificeerd worden... ...dus hij zegt, uh, iemand kan zich melden, heen, noem nummer 22... was dus de hele tijd vooraan en tussen de zwemmers aan het keiten... Ja. Ik kan herhalen door een administratie die wij gaan houden, een centrale administratie, oké okay, nummer 22, dat is Rob uh, iets. En in, wij kunnen Rob iets aanspreken over zijn gedrag op het water. Ja, daar is toezicht van jullie? op ja, ja, ja deze... nou, iedere. We zijn vijf strandpachters die gaan uh, uh, uh, toezicht. Uh, nemen, uh -huh. omdat het is de interesse voor iedereen dat, uh, dat uh -huh. de, de, het samen uh, tussen st ja, strandexploitatie en een zone goed werkt ja. Ja. Uh, als ik me zo voorstel, die zone wordt gebruikt om te, te starten en te landen eigenlijk, ja. want het echte kitesurfen vindt verder op zee plaats, klopt is dat zo? Ja. Ik zie ze tenminste wel eens heel ver zee op gaan uh, als, ja, ja. als er lekker wind mee uh, en zo. Kunnen ze niet terugkomen? Oh. <laughs> nou, ze komen altijd terug. Dat is nou, ook... er zijn wel die enige individu wel gaat heel ver soms, vind ik ook. Maar ja, dat is. Uh, het, je bent vrij op het zee uh, te doen wat je wil. Uh, het is net als uh, zou, uh, de, de Nederlandse op het water mag je doen wat je wil. Ja. En in het staat en landen op het strand dat is Het uh, heeft een. Uh, een, een het is verboden op de Nederlandse stranden behalve waar gemeentes geven uitzonderingen. En dat is een van die zones waar je kan staan en Het Het is een boot. Je kan niet met een boot op het water overal. Maar als je een keer op het water bent, mag je overal rondvaren. Ja, ja. ja. Ik, ik las in de tekst die, die ik daarover had wat, wat andere aanverwante sporten: golfsurfen en iets een afkorting oh. SUP yeah. stand-up paddle klopt stand-up paddle ja, heet dat yeah. dat zijn andere manier van van board surfen klopt en die gaan ook met jullie mee Daar in diezelfde zone die dit zou kunnen. Uh, nog een keer, de zone die wij hebben voor uh, uh, aangevraagd is een kitesurfzone. Uh, uh, het golfsurfen en het stand-up paddle is uh, nu nog niet helemaal gerelementeerd in, in de, in de, in de bestemmingsplan ja. van Zandvoort. Dus okay. in principe mag je overal... Golfsurfen. Okay. Um, dus dat ging onze uh, vergunning aanvraag niet om stand-up paddle of golfsurfen, ja, ja. maar het ging om, om, om een kitesurfzone. Ja. Zou je kunnen zeggen dat kitesurfen, omdat het een hogere snelheid heeft en die vliegen die natuurlijk naar beneden kan komen, dat het uh, voor uh, zwemmers wat gevaarlijker zou kunnen zijn, als we in de buurt zijn, dan uh, de, Na, de snelheid, ik bedoel, In het algemeen, uh, uh, of het een, uh, een boot, een uh, golfsurfer, alles wat, uh, wat zeg maar, heeft snelheid, en, en, en, en uh, ja, hoe noem je dat, uh, iets als je gaat tegenaan iets botsen, ja, is het niet fijn. Ja, ja. Dus uh, wat dan ook voor een sport je doet, je moet blijven weg van de zwemmers, ja. of in ieder geval attent zijn, er ja. zijn zwimmers ja. in de buurt. Maar de meeste dagen waar wij kunnen kijten zijn ook dagen waar zijn geen zwimmers in de zee omdat wij kunnen kijten met wind en meestal is het uh, verwoeste vier, koud, koude wind, wilde ja. zee ja. dus meestal hebben wij, er zijn een, een aantal dagen in een jaar heel beperkt, misschien vijf per jaar waar we hebben een stralende zon en een strakke wind ja. Die dagen willen we ook heel erg uh, opletten, samen met de gemeente. En wij gezegd, uh, op een, uh, uh, uh, een, uh, een mooie zondags uh, augustus... Nou, misschien moeten wij een zwarte vlag ophijzen en zeggen... Uh, uh, het is een conflict met het algemeen, niet alleen maar zwemmers... Maar uh, wandelaars, uh, strandgasten, uh, met, mensen op bedjes... Dat wij gewoon die dag niet kijken. Maar we praten over, misschien... 2, 3 ja, jaar ja. per jaar. Nou, zoals afgelopen week reed ik over de Noordboulevard en daar gingen ze met een bloedvaart over de zee heen. Het was slecht weer, natuurlijk veel wind. Ja. Geen zwemmers. Ja. Maar dan, dan zijn de hoge snelheden daar natuurlijk. Klopt. Ja. En dat kom je zomers veel minder tegen. Dat kan ik me voorstellen. Ja, klopt. Er zijn misschien 5 dagen per jaar waar uh, we hebben goed weer en wind. Ja. De wind die komt in Nederland is, is niet een een uh, een trade wind. Het is wind door depressies. En ja. als een depressie ja. komt, heb je ook slecht weer. Ja. ja, ja, ja. Ja, dat is zo. Daarom is die zo onvoorspelbaar hier. Ja, ja, ja, ja. Dat zijn andere landen waar je weet, iedere ochtend om tien uur komt de wind. Ja. En om vijf uur is die weg. het is een trade -win. In tropische of subtropische gebieden ja. heb je dat is, typisch. Ja, precies. Ja, ja. En ja. hier is het alleen maar door een conflict tussen ho hoog en laag uh, ja. stroming. Ja, dan, ja, dan vijf... moeten we het afwachten. Nog even over de zone waar je over praat. Je praat over vijf strandtenten. Is die zone dan ook zo breed als de tenten? Nee, nee, nee, nee. dit is één zone tussen Paul 69 en Azuro. Ja. 100 meter. Ah, okay. Dat is de gedefinieerde zone. Iedere dag dat ik wordt gekijkt, krijgen wij van de gemeente twee vlaggen waar wij kunnen oh, okay. uh, uh, markeren tussen deze zone, ja. kindbedden. Geen mensen mogen daar liggen en geen swimmers. Tussen deze 100 meter ah, okay. en Oudzee, dan praat je over 50 meter, maar, waar mensen ja. mogen daar ja. niet zwemmen. Oké. Okay. Goed, dan gaan we naar de dag van vandaag. Want vandaag is de officiële opening. 9 april. Om. Uh, zie ik hier 11 uur. Ja. Tot. 23 uur tot kwart voor twaalf vanavond Ja, misschien Het ja. is een, een initiatief van uh, Azuro en, uh, en uh, X-Watersport om, om te vieren hun, hun, hun, hun, de, de opening van de Kitezone En, uh, en, en hun nieuwe kiteschool dat Ze zijn voor het eerste jaar daar Hebben ze een, uh, ja, een, een leuke dag gepland Met, uh, met uh, uh, Verschillende activiteiten En een barbecue Ja Oké. Okay. Oh uh, ja, een barbecue vandaar dat uh, het feest gaat vanavond nog door. Vandaar kwart voor twaalf. Klopt. Volgens mij is de barbecue vanaf uh, vijf uur vanavond. Ah, oké. Okay. Dat is voor deelnemers ook of kunnen ook publiek daar komen Volgens kijken? Volgens mij is iedereen welkom, iedereen is welkom. Die, uh, en die kan daar een, een hapje eten, een drankje nemen Klopt. en dan kijken naar wat er allemaal voor spektakel... Hoe is de windverwachting voor vandaag? Nou, niet zo goed. Ik denk dat het wordt meer... Uh... Windkracht 4 of zo. Ja, nog zeer minder. Volgens mij is het 6, uh, 7 knopen, dus dat e is een, een klein 3. Ja, een kleine 3. Om te kunnen kijken heb je zeker, ja, 10 knopen. 14 knopen. Om en dan kijken. praat je over windkracht 5? Na ja, een, een, een, een, een, een dikke 4, zeg maar. Dikke 4, ja. ja. Dus Ik praat liever een knoop, omdat het verschil tussen een knoop is heel groot, waar is, als je een Beaufort, 4, mm -hmm. ja, je hebt een klein 4 en een grote 4. Ja. Een klein 4 kan je niet meer... Hoe kijken. snel is een knoop? Anderhalve kilometer per uur, ongeveer? Uh, Oeh, een kilometer, volgens mij is het, uh, nee, andersom, volgens mij een halve kilometer is één knoop, volgens mij. Oké okay. ja, ja. ja, ik weet, bij schepen praten ze ook altijd over de snelheid ja. knopen Maar, ja, ja, ja. maar oké, okay, dus ja, dan kan ik me voorstellen bij windkracht 4 Ja, vanaf 4 is Ja, weer... zit je tegen de 10 knopen aan, ja, ongeveer Ja, dat uh, klopt dus er wordt feest vandaag bij jullie. En, uh, ja, voornamelijk bij Azuro. Het is een organisatie bij Azuro, die hebben een, een, een grote feest georganiseerd. Dus als je wil meedoen met die activiteiten vandaag, bij de opening, is het bij, uh, gebeurt dit allemaal bij Azuro vandaag. Oh, okay. Met X-Watersports. Ja, Oké, okay. goed. Kor, ja. weten we alles? Nou, mijn vraag is eigenlijk nog van, uh, jullie hebben natuurlijk uh, nog niet vaste strandtenten op het, uh, op het Naakstrand. Dan lijkt me dat ook niet echt handig om dat in de winter te doen. Dat is een beetje koud natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat het, uh, de, de watersportvereniging heeft nu een nieuw vast paviljoen heeft gekregen. Heeft dat er misschien een beetje mee te maken dat dat ook een, uh, echt een, uh, een pleisterplaats gaat worden voor watersporters? Anders dan wat ze op dit moment doen. Of weet je dat niet? Hoe, hoe, hoe bedoel ik? Ja, bedoel... Nou ja, kijk, de watersportvereniging is toch voornamelijk met, uh, met katamarans en met allemaal uh, ja, boten die een zeil hebben. Eh, daar, vandaar die watersportvereniging. En uh, je gaat dus nu inderdaad een kaitlocatie creëren. Nou, die kaiters die willen natuurlijk ook in de winter ze natuurlijk zich kunnen omkleden in een ruimte waar het er lekker warm is. Ja. En uh, heeft dat er ook mee te maken dat het uh, nu daar dus plaats gaat vinden? Bij de zaalvereniging. Het ja, ja. vond al uh, lang bij de zaalvereniging. Volgens mij zijn die actieve uh, leden van de zaalvereniging, uh, zijn, zijn aardig wat kitesurfers. Uh, wat oh, ja, dat wist ik niet. Ik ja, vaderbaar. jawel. jawel. Nee, er zijn aardig wat actieve uh, uh, leden van de zaalvereniging die kites die zijn. Nou, dat is wel mooi, want ja, het is ja, uh, ja, ja. mooi stukje strand waar het ja. mooi kan. Nee, Ik, ik denk vo voornamelijk de, de, de, de, de reden dat de gemeente is meegegaan in en onze voorstel is, uh, keitsurfen is een heel snel groeiende sport. En uh, het uh, kan wel gevaarlijk zijn als het niet gereglementeerd is. En wij zagen dat die, uh, die zones waren eigenlijk uh, te klein om iedereen uh, tegelijk op uh, is het weide om te kunnen ontvangen. Dus een verspreiding door de hele kust door meer zones te creëren in de hoop dat wij het kunnen re reglementeren. En met uh, de, de hesjesproef bij ons uh, is een, uh, uh, uh, voor de gemeente om te zien... Hey, kan het, uh, kan het zo werken met hesjes? En dan uh, nou stel ik me voor hè, dat, dat er ergens iemand van de boulevard komt die denkt, nou ik ga ook kitesurfen, ik doe geen hesje om. Bij ons zou het niet mogen. Ja, nee, bij ons ja, maar hij doet het, het toch. Wat dan? Hij doet het toch. Ja, nou, uh, dat laat ik over. En, uh, dat is het probleem met één plek die het niet doet. Uh, uh, Zandvoort, of, of, uh, of hij kijkt zonder hesje, of hij kijkt buiten de zones. D wij, uh, wij zijn niet bevoegd om mensen hier... We willen het wel uh, aanspreken onderling, uiteraard. Omdat, uh, uh, hoe beter uh, on onze sport is gereglementeerd, hoe langer kunnen wij het oud uiteraard... Uh, Um, maar de dat, dat, dat, dat, dat handhaving laat ik over aan de politie en, het, en, en de gemeente Zandvoort. Nou, dan stel ik voor dat we met waterscooters gaan werken en meld ik me bij deze aan als vrijwilliger. <laughs> ja. Helemaal goed, zou je wel willen hè? Ja. Goed, uh, nou... Patrick, ik denk dat we wel zo'n beetje weten wat er allemaal aan de hand is wat er gaat gebeuren. Helemaal goed. In ieder geval vandaag veel plezier bij de feestelijke opening. Dankjewel. En ik hoop dat jullie een veilige en hele leuke zomer gaan hebben. Dankjewel. Oké, okay, bedankt voor je komst. Jullie ook. Check it out En presentator Cor Draaier. De schuif alles. gaat open, dus ja, dan uh, moeten alle gesprekken hier uh, verstommen. Ik ben, vandaag ben ik alles. <lacht> Je vandaag vandaag de niet. Ja. <lacht> ja, ja. Goed, dat uh, was Surf City van uh, Jen en Dean. En ondertussen is dan aangeschoven Roy van Buringen. Roy, in ja. het gelukkige bezit van... Uh, Twee festiviteiten straks in de zomer Ja, wel, wel, meer, wel meer hoor wel meer, Veel, veel meer Maar oh. dit zijn één uh, of twee van de activiteiten Die uh, echt gericht zijn op Zandvoort uh, Ja, uh, Oh ja, want wat doe je nog meer dan? Ja, we doen want heel je veel, maakt veel evenementen hè? We, we doen uh, evenementen, verhuur in heel Nederland eigenlijk En uh, geluid en artiesten En uh, ga zo maar door Maar op Zandvoort werken we echt op vrijwillige gebied Wat, wat is WU? Dat is een het bedrijf. Team. Ja, we zijn on Air ja. En um, we werken met een team in, in, in uh, met, met het bedrijf. Uh, met een vrijwillige team om het zo maar te ja. zeggen. Op dit moment nog. En uh, wij uh, proberen evenementen in Zandvoort uh, neer te zetten op vrijwillige basis. Dus via, in samenwerking met de gemeente proberen we nu wat meer evenementen voor jongeren neer te gaan zetten. Dat is wel een beetje je doelgroep, de jongeren? Uh, ja, in Zandvoort wel. Ja, ja er is natuurlijk nee, classic nee. concerts en al dat soort dingen. Ja. Er is heel veel voor ouderen te doen. Ja. En, uh, en op dit moment uh, klaagde iedereen erover dat uh, er te weinig te doen is voor jongeren. Ja, dan is uh, Maura wel bezig geweest met, ja. met de bushalte of met, met het jongerencentrum daar boven de kroeg, om het zo maar even te zeggen. Ja. En uh, daar blijkt dus geen interesse in te zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat op losse evenementengebied, bijvoorbeeld in de meivakantie, dat daar... Uh, wel genoeg uh, ja. animo voor is. Ja, ja. Ja, jij, jij roept, Maura, is het de stichting 1216? Ja, de stichting uh, 1216. Ja, 12, ja, uh, nou, daar, daar spreken we Maura nog wel een keer uh, over. Maar uh, het loopt niet storm nog daarvoor voor ja. het Jongerencentrum. Nee, dat We heb ik genomen. Ja, nou, dat heeft ze zelf gezegd bij jullie in uitzending. Oké, goed. Het is ook gestopt, hè. En dan hebben ze nu de radioprogramma erbij. En, uh, ja. en zij richt zich ook op... op op het doel uh, Zand voor het jongeren. En daarom hebben we ook gezegd: van uh, we hebben nu twee mooie evenementen. Het skatevent en het kunstenfestijn, die ja. terug gaat komen, gelukkig. Ja. Ja. Want we hebben het al drie jaar mogen organiseren. En uh, de gemeente heeft gezegd: van ja, we willen graag wel organisatorisch een draagvlak hebben. van iemand die wat veel meer met jongeren te maken heeft. Ja. Toen uh, kon ik kiezen: ja, Pluspunt of 12-16. En ik heb toch wel voor 12-16 gekozen, omdat ik vind dat Pluspunt uh, toch naar buiten nog niet heel veel voor jongeren doet. Het begint nu eindelijk een beetje te komen. Hè, met heeft Beurspunt een jongerenwerker nog? Nu eindelijk wel weer. Een, uh, geloof ik geloof een vrouwelijke uit mijn hoofd. Ja. En uh, die hebben dus gekozen voor, uh, voor een meidenclub bijvoorbeeld. Nou vind ja. ik een heel goed initiatief. Het loopt ja. nog niet storm. Maar ik denk als je er lang mee door blijft gaan, dat het aan het einde van de rit wel uh, storm kan ja. gaan lopen. Ja. Ja. ja, ik weet dat vroeger uh, de disco best wel aardig ja. liep. Ik, bij, uh... ik uh, ben, ben, ben, ben, ben niet zelf in Zandvoort geboren Geboren. Ik ben in Haarlem zelf geboren. En daarbij heb ik in heel veel uh, plekken gewoond. In Amsterdam, maar vooral ook een paar jaar in Velsen. En ja. in Velsen is me vooral opge opgevallen dat daar het jongerenwerk echt hot is. Ja. Uh, daar hebben ze vier jongerencentrums daar is echt van alles te doen en het is altijd druk. Ja. Ze kunnen daar een kopje koffie drinken, ze kunnen daar hun huiswerk maken, ze kunnen daar ja. computeren, maar ze kunnen ook meedoen aan de activiteiten en ja. sommige ook heel grote activiteiten. Ja. Ja. Ja, ik, ik heb een beetje ervaring met ja, wat vroeger dan Stekking was. Ja. En de opmerking van de jeugd was, ja, ik ben daar gek, ga daar zeker zitten waar mijn opa en oma ook zitten. Ja, dat is het, dat is het. Want je hebt Studio 108 Dance in Pluspunt zitten, ja. dat is de dansschool van Connie Lodewijk en die uh, kinderen, de ouderen zaten altijd voor in pluspunt. Ja. En als kinderen binnenkomen, gaan ouderen of klappen, of iets geks doen, weet je. En dat vinden die kinderen helemaal niet leuk. Nee. En dat is niks tegen die ouderen, maar het is wel lastig voor een kind om die drempel overheen te gaan. Ze willen ook die privacy natuurlijk. Ja. Net ja, als de ouderen, als de jongeren een discootje beneden gaan houden, en de ouderen zitten in die hoek, zouden de ouderen dat ook niet leuk vinden. Nee, nee dat is zo. Maar goed, je bent ja. hier voor eigenlijk uh, spreken over, over twee evenementen. Ja. Zullen het skate-event, maar eens dus eerst ja, dat is goed, Want het gaat ook het eerst gebeuren. Ja, dat is waar. Op de skatebaan in, uh, bij de Verlennepweg, oh, eigenlijk schuin tegenover de Zemermin, de snackbar. Ja. En uh, daar gaan we op 7 mei een skate-event houden. Uh, gericht op jongeren van 8 tot 21 jaar. Ze kunnen zich uh, vrij inschrijven via onze website. En dan is het eigenlijk zo, je kan je inschrijven nu, maar, maar je kan ook op de dag zelf gewoon lekker inschrijven. We willen niet die drempel hoog maken om uh, te zorgen dat zij zich vanaf nu in moeten gaan schrijven. Ja. Want meestal werkt dat toch niet. Ik denk dat je gewoon ja. lekker muziek moet draaien op ja. die dag. Ja. En dat ze dan vanzelf ook wel gaan komen. Ja. Omdat er heel veel skatejongeren nu in Zandvoort zijn. Ja. Je ziet het elke week op het Gastensplein. Het zit helemaal vol nu op dit moment nog niet. Maar kijk, vanmiddag als het zonnetje lekker schijnt, dan gaan ze lekker skaten. Ja, de omwonenden van het plein vinden het niet geweldig. Nee, dus maar op die dag lekker gezellig naar het uh, skate event. Ja. En, dan, uh, ja, en wat ga je doen op een skate event? Er komen, er komen allerlei wedstrijden. Um, in totaal vier. Zijn, dus maar wel... zijn er wat reglementen of verplichte figuren voor? Nee, de, het is eigenlijk gewoon lekker luchtig skaten. De trucjes. is... Die zullen er zijn. Ja. En uh, de regels zullen er ook zijn. Maar die zullen de jury die daar echt verstand van heeft... Uh, zullen daar uh, dat gaan opstellen. En natuurlijk de vaste regels die altijd mooi op het bord staat. Die nu nog beklad is van het, van het skatebaan zelf. Hè. Dus uh, niet, uh, niet met uh, scherpe voorwerpen op het plein. Of, ja. of ga zo maar door. En ook veiligheid. Uh, veiligheid. Eigen risico bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk bij zo'n evenement. Want als ik het ga organiseren... Betekent het niet dat ik verantwoordelijk ben wat de jongeren doen. Ja. Want het plein is gewoon openbare ruimte. Alleen ik organiseer iets leuks voor. Dus ik, de, de, de staat er staat groot op het bord eigen risico. Uh, op de regelbord. En dat zou ik ook zeker mee gaan nemen. Ja. Uh. Er zitten een heleboel facetten aan die organisatie, neem ik aan. Want je hebt ja. daar dan die baan liggen en je krijgt dan straks mensen. Ja, die maar... baan zit natuurlijk vast. Ja, ik noem maar even duuren? wat, we hadden het net even over veiligheid. Uh, Zorgen jullie ook voor de EHBO'ers? EHBO, ja. uh, uh, er zijn sowieso uh, twee of drie veiligheidsmedewerkers. Een, een, een, een jonge Pascal, die kennen jullie allemaal als technicus hier, ja. die is een veiligheidsteam. Uh, die heb ik ook gevraagd van, kan jij er ook over nadenken van hoe gaan we dit aanpakken? Nou zijn advies is gewoon twee EHBO'ers, één veiligheidsmedewerker die echt daar rondjes loopt. Ja. Sowieso om de baan komen er vijf vrijwilligers te staan die de boel echt goed in de gaten moeten gaan houden. Ja. Want het is heel belangrijk dat ze geen rare stunts gaan uithalen. Niet dat er een klein kindje opeens over de baan gaat lopen. Ja, Bijvoorbeeld. Ja. Dat kan allemaal gebeuren. Want je krijgt natuurlijk veel toeschouwers. Dat zit er ja. dik in. Want en is allemaal komt spectaculair. Er ook, daarom komt er ook bij de baan te staan betreden op eigen risico. Wij zullen ook zeker alles heel goed in de gaten gaan houden. Ja. Want een skate event is toch een risicofactor. Maar wij denken niet dat het zo ver moet gaan lopen. Daarom houden we het ook echt wel goed in de gaten. Ja. Heb je ook geluid? Ja, ja. er is geluid. We gaan, Heb je stroom daar? Dat moeten we gaan regelen. Want uh, ik ben ja. verplicht. Je kan maar. Ja, de bovenleidingen ja, van de bovenleidingen. Ja, dat ze maakten, dat die grap maakten ze ook bij de geveiligheidsoverleg bij de gemeente, want dat is helemaal goed besproken met ze. En daar heb ik ook een vergunning gekregen van buurtbewoners in die buurt van Van Lennepweg, want niet iedereen is voorstander van de skatebaan daar. Nee. Uh, ...worden goed op de hoogte gesteld. Op die dag, op zaterdag is het 7 mei, kan er bijvoorbeeld ook een begrafenis zijn. En wat ja. is aan de overkant van de weg? Een begraafplaats. Ja, ja. We houden allemaal rekening mee. Mocht er een begraafplaats zijn, hoor je bij ons even een half uur geen muziek. Totdat de stoet weer voorbij is en dan gaan we weer verder. De skate-event zelf gaat natuurlijk door, maar dan met een laag toontje muziek sowieso is er muziek aanwezig, maar we hebben ook een optreden. We hebben Exire ja. uitgenodigd. Exire is een... Uh, is een, uh, ja, ik wil het geen rapgroep noemen, ook geen hip hop. Het is wel... Uh, het is rap, maar de Amerikaanse rap, de oldschool rap. En dat... ...is op dit moment best wel in trek bij jongeren. En uh, wij hebben echt, ze hebben echt heel leuke liedjes. En ik denk dat dat prima bij dat skate-event past. Het is niet dat wegjagende rap, uh, dat harde rap. En uh, dat, dat maakt het heel erg leuk. En dat zijn optredens die gewoon tijdens het skaten gebeuren? Ja, tijdens het skaten gaat het lekker, lekker losjes. Tijdens het skaten. We hebben in ieder geval vier wedstrijden. Op verschillende... Op verschillende... Uh, hoe noem je dat? Op verschillende... Locaties? Maar... Ja, nee, niet locaties, maar uh, op ja. verschillende gebieden. Dus uh, BMX, uh, inline skate, oh, die, uh, ja, dans hebben we ook nog. Categorieën dus. Ja, categorie. dat bedoel je. Ja. Categorieën. Uh, Dans ja. En natuurlijk het skateboarden. Ja. Dat zijn de drie dingetjes die wij uh, meenemen. Gaan we, ook, uh, gaan we ook van die uh, wat spectaculaire beelden zien? van In zo'n soort uh, halfpijp. En dan aan de bovenkant omdraaien en weer naar <laughs> we beneden. We hebben helaas in Zandvoort geen grote halfpijp. Uh, oh, en dan jammer. had ik hem echt moeten huren. Ja. Volgend jaar zou het natuurlijk een mooie droom zijn om het toch hier te doen. Als de ja. buren het leuk vinden. Ik denk het niet, maar... Maar het zou natuurlijk leuk zijn om volgend jaar hier gewoon de Rams en de gasthuisplein te zetten. He? Ja, op het Dan Gebruiken we dat plein ook eens een keer. Of? Ja, ja wordt is nu wel. ook al gebruikt door die jongeren. Ja. Maar die gaan tot twaalf uur door. Ja, en, uh, ja, ja. Het wordt niet altijd gewaardeerd. Nee, en daarom is het ook belangrijk dat er steeds meer voor jongeren gaat gebeuren in Zandvoort. Ja. Het uh, optreden van artiesten, de, de veiligheid wordt heel sterk opgelegd. Ja. Uh, verder in je organisatie, had je het over een jury? Ja, een jury gaan, zijn we nog aan het zoeken. Uh, in ieder geval een driekoppige jury die daar ook echt verstand van heeft. Het kan zijn een meneer, een baas uit een skatewinkel. Het kan zijn van grote jongens die al langer skaten. Hebben, in Velsen heb ik een hele goede contact opgedaan met de Stichting Skatecultuur. We hebben een eigen skatebaan gehad in Velsen. Helaas is die gesloten. Maar ze zijn nu in Haarlem bezig. Ja. En uh, wij gaan zeker in Haarlem eventjes brainstormen. Ja, oké. Okay. Goed. Even tot zover over het skate-event. Ja. Daar even muziekje in, dan gaan we zo door. Uh, met in ieder geval uh, 7 kunst. mei. hè? Vanaf, 7 1, mei. Uur. Vanaf, Vanaf 1 uur. 1 uur. Ah, oké. Okay. Starry, starry night.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 They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never win. Ja, Vincent van Domme Klein. Uh, kom, helemaal tot, uh, kom helemaal tot rust, Ja, of? nee, maar kunst. Hè. En, uh, daar gaan we over praten. Of jij, Cor? Nou, het is een beetje lastig. Want ja, ik zit natuurlijk hier achter die tafel. En er staan allemaal beeldschermen voor me. Uh. En... Uh, ik vind het wel goed te gaan zo. Ja. Ja, ja. het wordt ja. toch een beetje lastig, want je moet allemaal dingen in de gaten houden ik, en zo. Maar dat, uh, ik, ik, ik, heb ik, ja. een brandende vraag? Ik heb een brandende vraag, ja. Ik wist niet dat jij bij een stikkie gezeten had, joh. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ik ook. Jij ook, ja. ja. Ja. Wie niet? Ik niet. Wie niet? Wie niet nee. in, mijn, in mijn generatie. Ja, we komen er net achter dat, dat Roy van Buring is gewoon eigenlijk een mug is. Uh, ja, ja, ik geen ben een mug. Nee, ja. nee, nee, nee. Mijn familie wel, dames. Ja, ja. Mijn familie wel. Maar na de uitzending wil je erover praten met ons? Ja, nee maar, hoor. Ook, ik, ik ben langzamerhand wel ingeburgerd. Ja, dan is het goed. <laughs> ja, we hebben begrepen, het, uh, het uh, kunstverstijn is nu in de buurt. Ja. ja. En de kunstverstijn, als ik dat dan uh, lees, of ik hoor dat, dan denk ik meteen aan kunst, hè? aan dat ja. uh, gekliederen op die doeken. En dat is dan kunst. Maar dat is het dus niet. Nee, is absoluut andere. niet. En dat stralen we ook uit in de persberichten, maar ook in de poster natuurlijk, die elk jaar weer verschijnt. Want er staat natuurlijk een grote microfoon op, of een danspoppetje, uh, of wat dan ook. Uh, kunstfestijn staat op, op podiumkunst. En uh, dat kan poëzie zijn, dat kan uh, rap zijn, dat kan zang zijn, dat kan toneel zijn, dat kan echt van alles zijn. Wat allemaal met de podiumkunst te maken heeft. Ja, en uh, onder podiumkunst, dat, dat ga je ook weer doen in het centrum hier van Zandvoort? Ja, eerst in het muziekpavilion natuurlijk. afgelopen drie jaar, want we organiseren het nu al drie jaar. En drie jaar, ik snap ook niet waarom de overzet stekker eruit op getrokken. Maar drie jaar heeft het plein volgestaan. En dat zie ik nooit bij andere muziekoptredens van het muziekpavillon. Ja, dat is waar. Dat en dat vind ik zonde. Ja. Maar ja, we gaan nu naar het kerkplein en ik vind dat een nog mooiere plek. Ik wil geen eens meer in het muziekpavillon. Het kerkplein en dan kom je dus te staan in de tuin van de kerk en daar komt het podium? of uh, Nee, voor de bankjes komt het podium te staan. Niet een heel, al te groot podium, want dat is het muziekpavillon ook niet. Uh, als er een dansacte komt, kan dat voor het podium. En de muziekacts kunnen lekker op het podium. En uh, ja, dan komt de jurytafel, komt uh, dan bij het, uh, bij het dikke vrouwtje te staan van het kunst, het kunstbeeld dat kunstbeeld wat er staat. Ja, mooi beeld. dat is, dat is kunst. <laughs> en uh, daar die gaan we een grote zeil omzetten. nee, grapje. maar in ieder geval daar zetten we de jury voor. en dan het geluid komt daarbij te staan. en uh, ja, hoe leuk en ook luchtig. want dat is het kunststijl altijd geweest. ja. nou, ik, wat ik uh, altijd zo jammer vind als het dus op het uh... Leintje komt voor het raadhuis, waar die muziekpaviljoen staat. Je kunt daar nergens een drankje halen daar. Nee, dat is, kan niet. Het, het, nu kan over. het gewoon wel. Want ja. ik ga ook natuurlijk even... Van de week ga ik even een rondje langs de velden bij, uh, bij de terrasjes. En dan vraag ik ook of ze mee willen werken. Want het liefst zou ik, en dat is echt een droom, een lekkere grote prijs willen geven dit jaar. Afgelopen, jaar heb ik, afgelopen drie jaar heb ik hem met een klein bedrag moeten doen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook voor zo'n grote organisatie als het... Uh, leuk moet zijn en een goede uitstraling moet zijn en zoals het overzet wou een professionele uitstraling moeten er toch wat meer centjes uit de kast komen ja. om het te kunnen organiseren en ik hoop echt van harte dat dit jaar dat het echt gaat gebeuren. En de variatie aan het soort uh, podiumkunsten, dat, dat zijn dan ook stand-up comedians, zijn het ja. zangers, zijn het uh, mensen die een kunstje kunnen ja, doen? Ja, mensen die meedoen aan Joop van de Ender producties, kan ik je ook vertellen, afgelopen drie jaar heb ik samen eerste jaar heb ik met Joyce Meister dit mogen organiseren, en in samenwerking met Virgil Bauwits van toen de tijd het overzetten voorzitter. Trouwens, ik vind dat trouwens een, best wel toch wel een goede voorzitter geweest. Want hij heeft echt wel de muziekpaviljoen dat jaar echt wel op de kaart gezet. En ik vind het, dat het afgelopen jaar echt naar beneden is gegaan. Maar um, ja, alles kan in, in dat, in, op dat podiumje je kan, je kan het maar niet bedenken. Wij hebben het gehad al. Hè? Want uh, het eerste jaar deed er een bus met, uh, met de, 40 deelnemers mee. Van dans, zang en rap alles in één, dat was het oké okay team uit Dreumelen... en die me meisjes die meededen aan dat zingen en dansen, die zie je dan ver komen in de live shows van X Factor. Dat en, leuk. Ja, dat is daar ben je dan trots op? En daarbij komt ook dat je kinderen gaat zien die meedoen aan Joop van den ende producties, wat ik net al zei. En die je... bijvoorbeeld, een klein meisje, Sharida heette ze. En dat meisje is echt heel klein. En die had echt een dijk van een stem en die doet gewoon mee bij een theaterproductie van Joop van den Ende. En afgelopen jaar heb ik ook weer een paar mensen gehad. Afgelopen jaar heb ik echt veel mensen leren kennen. En ook, ook uh, Sven Duif bijvoorbeeld uit Velsen, die, uh, dan ook mee, die is al volop zanger. Die heeft een cd uitgebracht, die doet mee aan het kunstverstein. Dus als je naar zo'n uh, televisieprogramma kijkt, he, waar al die aankomende aanstormende talenten worden uh, ja, in een opvoeren. Ja. Dan denk je van, hé, hey, dat is het feest van de herkenning. Die ken ik, en die is bij mij geweest. He. Ja, dat ja. zie ik wel inderdaad. En wat het leuke nog no leuk is, nu heb je de Ruben, he, de, de Ruben die mee gaat doen aan Zorro. En die heeft in, het, in de pauze bij ons opgetreden. En dat is dan ook weer leuk. Dat hij dan ook in Zorro gaat spelen. En dan bij jou ook heeft opgetreden. En dat staat toch weer in de krant of op een filmpje. En dat zien mensen toch. En dat maakt het kunstverstijn zo leuk. Het is altijd zo lekker luchtig. Niks moet. Alles mag. En het, er wordt toch gekeken naar kwaliteit. En talentenjacht, af en toe zit er, geen, uh, zit er toch iemand bij die je toch niet goed kan. En, ja, en dat is een talentenjacht. Ja, uh, daar heb je goede en minder goede. Ja. Dat is zo. Uh, nog even terug, jij hinkt er al naar. Uh, de organisatie heeft geld nodig. Hoe, hoe komen jullie aan je fonds? Want in het verleden deed de ondernemersvereniging ja. het. Die heeft de stekker eruit getrokken, zoals je zei. Ja. Die vonden andere dingen maar belangrijker. Ja, het is een kwestie van prioriteiten stellen. Ja. Uh, hoe kom je nu aan je, aan je sponsoring en, en, en, en gelden? Ik heb, uh, nu heb ik uh, heel goed overleg gehad met de gemeente. Wat ik al vanmiddag in, in vorige interview zei over het skate-event moest een goede organisatorische draagvlak hebben. Er, er, er schijnt toch in zandwoord wat geroddeld te worden, waardoor uh, de gemeente het ook krijgt te weten dat jij iets fout hebt gedaan in mensen hun ogen. En dat vind ik heel jammer, dat het dan ook daar terecht komt. Ja. Maar daardoor is de organisatie nu alleen maar sterker geworden. We hebben organisatorische draagvlak gevraagd aan uh, 1216, zeg dus 1216, ja. aan Maura. En die zou het kunststein uh, versterken. En daardoor krijgen we en een vergunning voor het kerkplein. Ja. En subsidie voor het kunstenstein. Vanuit die stichting? Van, nee, Onderaard... vanuit de gemeente. De, geme okay. de gemeente had een paar eisen. En die heb ik vo voldaan. Eh, waardoor wij nu uh, gewoon de uh, stekker er weer in kunnen stoppen. En uh, de kunstenstein weer ja. kunnen renumeren. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs> uh, komt dat uit uh, het beroemde casinofonds? Nee, want het is een kinderactiviteit. En kinderactiviteiten mogen niet uit het casinofonds. Oh, dat is jammer. Ja, heel erg jammer. Want ik denk dat het potje toch wel vol is en dat er nog veel meer voor jongeren voor kunnen georganiseerd worden. Ja, maar een casino mag je ook pas in als je 18 bent. Ja, dat kan maar maar niet het is een weg wet, hè? Ja, ja. Oh, dit is een wet. Ja, het ja, is een wet, wet dat, kin dat casinos geen kinderactiviteiten mag uh, sponsoren. Omdat uh, casinos met geldgokken te maken ja, heeft. Ja. Uh, maar toch, wat is de rol dan van de stichting 1216? 1216 is organisatorisch draagvlak. Dus de promotie, uh, uh, misschien een juryplaatsneming. Uh, die heeft veel contact met jongeren dat is het, de gemeente het doel, daarom hebben ze het ook gevraagd dat 12-16 toch uh, ja, ons een beetje meer gaat helpen met het organisatorische okay. gedeelte ze versterken de organisatie ja. gewoon maar ja en, we hebben hier overigens, moet ik even zeggen ja. Betty van Voorst is co-presentator en Betty had ook een vraag ja, ik, ik ken het kunstfestijn zelf nog niet. Dus ik, ik ben echt heel verbaasd. Ik ben echt heel erg leuk. Je bent welkom. Ja, ik kom, ja, ik kom <laughs> kijken. <hè>. Oké. <Okay. laughs> maar uh, hoe kunnen mensen daar uh, zich voor inschrijven? Ja, ik, wat moet je verteld is 9, uh, 9 juli gaat het ja? plaatsvinden op het Kerkplein. Mensen kunnen zich inschrijven via onze website www.onair-events.nl Of info-onair-events.nl En via die website kunnen ze zich inschrijven. Uh, er is dus geen kosten aan verbonden. Want dat is het leuke aan zomervakantie en meivakantieactiviteiten. Want ik vind niet dat je daar een bedrag voor moet vragen. Want je krijgt wel subsidie. En um, ja, eigenlijk gewoon dat mailtje sturen. En dan krijgen ze vanzelf een bericht van mij met de inschrijfformulier. En mag iedereen meedoen? Iedereen die talent hebt, dat is heel belangrijk. Want de kwaliteit staat op nummer 1. Uh, die mag meedoen. En jullie gaan ook dan voorrondes houden voor jullie zelf? Uh, nee, mensen kunnen zich inschrijven. Waardoor ze een demo in kunnen sturen, een filmpje, of iets kunnen vertellen wat ze al hebben gedaan. Dat ga ik natuurlijk helemaal nachecken. En dan kijken of ze echt geschikt is, of hij uh, voor de, de talenten Ja, leuk. heel ja, leuk. We hebben eer, het, vond het wel leuk dat je het aanhaalt. De eerste jaar hebben we drie keer georganiseerd in een muziekpavillon, En de eerste twee keer waren voorrondes en daarna hadden de grote finale. Maar je merkte toch om twee voorrondes te doen dat het best wel lastig is om. Veel jong, uh, jongeren te krijgen die meedoen aan talent. Als je het nou breder houdt, dan kunnen er veel uh, meedoen aan zo'n talentenjacht. Ja. Maar in dit geval, uh, toch, uh, toch hebben we gekozen gewoon één keertje, gewoon gezellig. Wel veel deelnemers, hopelijk dit jaar. En dan uh, komt het helemaal goed. Ja, en jullie selecteren dan toch echt wel een beetje, denk ik, dat je echt ook een heel breed uh, scala krijgt. Aan, ja, zoals uh, theater. He? Theater, uh, poëzie, poëzie zingen, zingen. Ja, alles. Alles kan. Ja. Als maar ja, als creatief, het creatief kunst is, kunst is, kunst is ja. en met podiumkunst te maken. Ja. leuk. Ja. Oké, okay, dus jullie gaan naar het Kerkplein, wat, uh, wat waarschijnlijk toch wel een verbetering is. Denk het wel. kunnen veel meer mensen kijken. Ik ben er in ieder geval heel trots op. Ja, de, de, de, dat kan ik me voorstellen. Komen. Uh, technische zaken hebben jullie al afgetimmerd op dit moment? Ja, uh, alles. Waar haal je stroom vandaan? En ja, alles. Dat, dat hetzelfde verhaal uh, moeten toch bij de ondernemers gaan vragen. En... Ik denk dat de ondernemers alleen maar open voor dit staan, want hun omzet zullen ook alleen maar omhoog gaan. Want als je hebt gezien hoe dat plein altijd vol stond, ik ja. verwacht dat dat dit jaar ook gaat gebeuren bij het kerkplein. Ja. Ja. Zelfs met de kerst we op het ja, kerkplein. Ja, het is altijd vol. Oké. Okay. Roy, is er iets wat we niet gevraagd hebben... ...en wat je nog kwijt wilt? In ieder geval dat, dat ik blij ben met iedereen steun... dat het toch ja. zo ver had gekomen... ...want het had echt anders af kunnen lopen met de kunststijnen. Ja. En, en, en ik en ga naar het vijfde jaar volgend jaar... ...en dat is toch een daar Dat is dan het eerste evenement... ...wat ik vijf jaar dan heb mogen ja. organiseren. Dus ik hoop dat het allemaal verder gaat. Oké. Okay. Uh, wellicht dat we je nog voor 9 juli... ...een keer voor de microfoon vragen... ...hoe het nou gaat. Hoeveel de inschrijvingen er zijn... ...wat we kunnen verwachten... Ja. Eigenlijk. Voor dit moment uh, heel erg bedankt voor je komst. keer kom. inschrijven op www.onair-events.nl Zorg dat het ook in de Zandvoortse krant komt te staan. Dan hebben mensen het Heeft op het, Heeft Heeft het Maar nog een keer Ja komen. natuurlijk, komt okay. helemaal goed. <laughs> Oké, okay. heel erg bedankt uh, voor je komst, Roy. Dank je. Goed, dit was uh, het uh, eerste uur van Goedemorgen Zandvoort. We gaan straks uh, na de klok van 11 uh, verder met uh, Gert van Kuik over het centrummanagement. Activiteiten en evenementen in Zandvoort. En Patrick van Kessel met het Parel aan de Zee lied. Maar we gaan afsluiten met Alan Parson. Sooner or later.